Dan nog het weer. Vannacht eerst nog wolken. En overdag heeft het westen en noordwesten te maken met wolkenvelden van zee. Daar is het 14 tot 16 graden. Elders meer zon bij een zwakke wind en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Adeline, dit is de nacht... De nacht van het goede leven, oh, oh, oh, oh, dit is een nacht. De nacht, de nacht, de nacht van het goede leven. Funky antiek was dat, oftewel Julia Schepens. Schellekens. Goed, vorige week waren ze onze gasten. Hoorspel op herhaling nu. Ja, dat is natuurlijk vannacht eentje van Leon Povel. Hij regisseerde er honderden. Hier eentje uit 1968. Het Korsakoff-syndroom. Een spel van Theodor Weissenborn in de vertaling van Gerard van Kamthout. Regie Leon Povel. als bloed, hoog als, als theekopjes, kopje thee, of meel, het valt omlaag als sneeuw, als meel op de grond, mooi helder, wit, wit zand, mooi wit zand. Hallo, meneer Tobisch. Tobisch, dat... Ja. Mooi zo. Oh. Vooruit. Boer nou maar eens goed wakker. Had u lekker geslapen? Ja, dank u. Een muur. Juist, ja. Een mooie witte muur. En wind. Het is de wind, het hemelskind. Huh. Door het raam, hè? Wat een hemeltje. Er zingt iemand. Hm, een of ander beest zingt daar. Zeker kippen. In de tuin, in het zand. Helemaal warm van de zon. Ja, zon. Mooi. Mooi wit bed. Hé, hey, daar staat nog een bed. Daar ligt er een in. één. Hm? Gek. En nog alleen. Warm. Dat ligt er ook. En meneer Tobies, alles oké? Okay? Oké. Okay. Oké? Okay. Uh, waar is dat? Hoe heet. Oh, kazerne zeker. Uh, uh, hey, u daar, uh, zegt u eens. Ja? Ja, wat wou ik. Uh, wou uh, u iets vragen? Vragen? Nee, hoezo? Ik. Oh ja. Uh, zegt u eens, is het hier een kazerne? We liggen in de universiteitskliniek, meneer Tobisch. Een ziekenhuis. Zieken? Wat? Hey, Hé, ben ik soms gewond? Iets in die geest, meneer Tobisch. Een ongeluk. U hebt een ongeluk gehad? Onzin, ik maak hier niks. Ik moet naar mijn werk. Thee of koffie? Wie wil het koffie? Nou, ik, ik, ik, ik, mankeer niks. Meneer de, ik manke, U ook ik, koffie? ik, ik mankeer niks. Nee. Ik mankeer niks. Waarom zegt er niemand wat? Ik zeg tegen ze, ik mankeer niks. En ze reageren niet eens. Wat is er toch aan de hand? Waarom zegt geen mens wat er aan de hand is? Oh. Er begint alles te draaien? De lamp. Daar zit een beest op de lamp. Het zoemt en het zoemt maar de hele tijd. En dan kan ik niet, weet niet. Alles, alles beneden. Er is een kuil. Een diepe put. Steen omlaag gevallen, ik zie het. Dan nou, kan ik het beeld niet meer zien. Donker. Nat. Zwart mos onder het deksel. Zwart, alles zwart. Nat. Deksel op een hoofd. Er is een zwart gat. Weer spiegeling van water. Alles wazig. Wie heeft in de put. Er slaat iemand. Er slaat met de hamer op het deksel. Het is een hamer. De zware hamer op mijn borst hier. Daar. En in mijn hals. Nat. Mijn ogen. Mijn mond wordt nat. Mijn oren zout. Nu is het helemaal nat. Smaakt naar zout. Hé. Hey. Naar zoutjes. Vooruit nu. U ontbijt, meneer Tobisch. Uh, ik wil hier weg. Strakjes, meneer Tobisch. Uh. Straks kunt u het park in. Vooruit. Eerst gaan we ontbijten. Ontbijten? Ja, goed. Ontbijten. Ik, ja, ja. Ik heb honger. Tjonge, jonge, wat heb ik een honger? Mooi. Ja. Een slok koffie. Ja. Daar knapt u van op. Zeg, juf, is het hier een kazerne? Een ziekenhuis, meneer Toby. Ah, u bent van de kantine. Zoiets, meneer Toby. Ziet u wel, dat ik nu wel alleen kunt? Ja, zoiets, wat betekent dat? Zoiets. Oh, zeker uit de wasserij. Ja, eet u nou maar netjes. Ah, aardig kind. Allemaal erg aardige mensen. Het is hier mooi. Het is hier heel mooi. Goed ontbijt. Mm, kan niet anders zeggen. Kijk, een ei. Mooi wit, glad, rond. Warm. Zeker van een kip. Kip, ja. Mooi wit zand. Mooie warme witte grond. Kip in het zand. Er staat een heg. Een haag met van die struiken. Hoe... Hoe heette ze? Juist, nou weet ik het. Vlier. Dat is vlier. Licht ligt donker van die kringetjes in het zand. Schaduwen. Hangt iets aan? Uh, bloesems? Nee... Vlierpitten, vlierpitten, die kun je wegschieten door een blaaspijp Ja, maar alleen de groene, groene kogeltjes, die kun je zo afbijten. En dan met de kippen mee voor een donder schieten. Mondpropel kogeltjes munitie. Maar meneer Tobisch, wat doet u toch? Nou hebt u uw ei uitgespucht. Wat? uitgespuurd? Ja, maar nou weer goed meewerken hoor. Uh, iemand plukte ze af. Allemaal <laughs> vlierpitten. Bij het hek. Oh, daar heb je de zon. Mooi. Van goud. <sharp> <sharp> oh, wat schittert dat? Ogen dicht doen. Uh. Oh. Nee, nee, nee, nee, meneer Tobi. je nou niet weer in slaap vallen, eerst afeten. Mooi warm wit zand. Of meelsoms. soms. Kom ik op mail? Er heeft iemand mail gestolen. Hoezo? Wie heeft er mail gestolen? Er is iets kwijt. Iets weg. Wat is er weg? Ah, daar is het weer. Een haag. Een hek. Daar is een lat af. Die heb ik eraf getrokken. Een mooie lat om kuilen met dicht te maken. Die kip hebben ruzie. Een mooi wit tapijt in de zon. Helemaal wit. Komt van de zon. Ja, er is een vlierhaag. Een hek. Er is een warme muur van hout. Ruikt lekker. Ja, een reuze fijn plekje. En dan roept iemand. "Pomats." Heel duidelijk. Pomats. Wat is dat? Wie riep daar? Wat betekent dat? Pomats, Juf, weet u wat Pomats betekent? Pomats, Wat betekent nou Pommats? Juf. Pomats, wat is dat? Geen idee, meneer Tobik. Hoe zit dat met Pomats? Waarom vertelt hij niemand wat Pomats is? Dat hoor ik toch te weten. Juf, wat is Pommats? Uh, de deksel op mijn borst in mijn hals. En, nou is alles weer nat. Donker. Zwart gat. Bij mijn oren, bij mijn mond. Smaakt naar zout. Maar... ...wat is pommats? Wat is een pommats? Is dat die vrouw met die sigaren? Of niet soms? Ze loopt naar die hoek daar. Kijk, daar staat nog een bed. En er ligt ook iemand in. Ja, ze pakt iets uit. Wat is dat? Oh, bloemen. Mooi. Mooie bloemen. Mooie kleuren. Mooi hier. Ja. Roken. Ja. Waar heb ik... We zijn mijn sigaren? Ik wil mijn sigaren hebben. Die vrouw met die sigaren, die heeft ze. En lucifers, vooruit. Maar hier is nou ook helemaal niks. Bellen? Ja, bellen, dat kan. Is net muziek. Hele mooie muziek. Morgen, Papi. Morgen, Papi. Stil, jongens, niet zorgen. Goedemorgen, Paul. Morgen. Dat is die vrouw met die kinderen. Zij heeft die sigaren bij zich. Ik hoop dat ze sigaren heeft meegebracht. Hebt u sigaren meegebracht? Natuurlijk, Paul. Ik heb ze onder in mijn tas. Maar wacht even, eerst dit hier. Kijk eens, dat heeft me voor telen voor je meegegeven. Perziken. Kijk eens, zijn ze niet mooi? Persiken, ja, mooie kleuren. Hebt u sigaren? Ja, ja, ja. Hier Paul, maar wacht even. <coughs> bolknak, ik rook alleen bolknak. Ja ja, bolknak, zo. Yeah. Ah, goed zo. Erg bedankt. Bolknak, mooi. <laughs> Precies mijn merk. En die moeten niet op mijn bed klauteren. Al oh, dat gebiebel voor de domme kan ik nog net niet hebben, kan ik volstrekt niet hebben. Nou, er, eraf jongens, maak dat je wegkomt. Blijf van die spelen af, Heinz. Je doet nee. papi pijn. Weet je wat, ga er aan die tafel zitten, hè? Er liggen leuke tijdschriften. Aan de tuin, mami. Ja, dadelijk. Papi, mee? Ja, Bent, later. Nou, en verder, Paul. Heb je alles wat je nodig hebt? Ja, dank u. Zijn er nog meer sigaren? Ja, Paul. Hm? Paul? En waarom zegt u eigenlijk altijd Paul tegen mij? Je heet toch Paul. Ja, maar ik bedoel, waarom zegt u jij tegen mij? Ik heb toch altijd jij tegen je gezegd? Oh ja? Tuurlijk, Paul. Nou, vind maar gek, hoor. Nou, ah, mens. Jij kunt ook gerust jij zeggen. Ik het Hertha. Hertha? Mm. Zo, zo. Ah, ik, ik heb ook eens een Hertha gekend. Ja? Wanneer was dat dan? Ah. En waar? Doe, jongen. Denk nou eens goed na. Oh, dat is al zo lang geleden allemaal vergeten. Wat gaat u dit eigenlijk aan? Paul, wil je ook niet jij tegen mij zeggen? Nee, dank je wel. Zo mooi bent u niet. Nou ja, ik bedoel, ik heb niks tegen u. U komt me opzoeken. Ik bedoel, u brengt mij spullen en zo. Uh, wat ik zeg, wou. Hebt u sigaren meegebracht? Ja, Paul. Bolknak? Bolknak, ja. Oh, ja, is Stil zijn daar. Dat ze toch altijd die kinderen meesleept. Meteen Ruzie in de Kate. Ja, nou, stil daar, op ik gooi ze hier uit. Nou, maar gaan we nou? Duidelijk, Bernd. Zeg, het vind je, Paul. Zullen we een eentje gaan wandelen? Ja, wandelen? ja. Ja, goed. Nee, ik moet mijn jas aantrekken. Mijn groene jas. Uh, wilt u even mijn jas uh, ja, ja, ja, pakken? Ja. Zo. ja, Pak. Ja. Ah, zo. Dank Sorry. u. En nou, dan mijn sloffen. Waar zijn ze? Oh. Zo. <laughs> Ziezo. Vooruit maar. Nee, dank u. Het gaat zo ja, wel. Oh, ziet het nou maar? Kan het maar aan? hè? Zo. Telkens de ene voet voor de andere. Altijd je neus achter. Oh maar... Ah, gaat alweer. Nu links. Ah, lekker warm. Komt van de zon. Nou naar rechts. Zo. Ah, altijd tussen de muren. Altijd tussen die... Oh, waar ga je nou naartoe? Hm? Het bed? Waarom? Maar we gaan toch wandelen? Oh ja, wandelen. Precies. Rechtsomkeer. Stil. Als. Paul, je mag je <laughs> toch geen lawaai maken? <laughs> Meneer Tobisch, we hebben u straks ontnodigd. Professor Stoepman wil u spreken. Hey, we wouden net gaan wandelen, dacht Oh, maar het is nog zover niet. Om tien uur onder het college. Oh. Blijft u wel in de buurt, mevrouw Tobisch, dat ik u bereiken kan? Zeker, zuster. We blijven in het plant zo mooi zo. Hé, hey, zei dat mens daarnet Tobisch tegen u? Ja, natuurlijk. Hé, hey, heet u ook Tobisch? Natuurlijk, Paul. <laughs> zo. Nou, dat is grappig. Komt u ook uit Silesië? Nee. Uit Kersweiler. Kijk, Kersweiler. Daar ben ik goed bekend. Mooie streek. Ja, weet je dat nog? Eh? Voilà. zo. Op het stoepje. Geef maar daar zo ja. gaat het, ja, hè? Zo. Ja. Mooi zo. Eh? Kersweiler. Ja. Eh? Mooie streek. Ja, Paul. Weet je het nog, hè? Zie je het weer voor je? Wat? Ons huis en alles. Jouw werkplaats. Werkplaats? Ja. Hoezo? Wat voor een werkplaats? Och, lieve God. Hoe zegt u? Nou, kom. Laten we hier lekker gaan zitten. Hè? Ja. Ja, gaan zitten. Goed. Hé, hey, heb u soms sigaren bij u? Ja. Hier, Paul. Dank u. hey Bolknak? Dat is precies mijn merk. Hebt u Lucifer's ook? Ja, ja. Okay. Mm, smaakt lekker. Heel lekker. Mooi hier. <laughs> mooi hier, vindt u niet? Ja, Paul. Ah, mooi. Mooi groen dak. Vlier. Groen en goud, dat is de zon. Lekker warm, mooi wit zand. Net sneeuw. Nee, stenen, hè? Stenen, witte stenen. Ruikt lekker. Ruikt naar hout. Hm, houten schutting. Eén rechts, één links. Heel eng, heel donker. Ja, bij die lat moet je erin krapen. Daar zit een beest, een beest in die hoek, dat kan er niet uit. Stof. Ruikt naar stof. Geweldig stuk hout. Met spijkers. Verroeste spijkers. Pommats, haal de kat eruit. Pommats, haal de kat eruit. -ho -ho. Wat is Pommats? Verdomme, daar heb je het weer. Daar zit iemand te wiebelen. Dat is hinderlijk. Dat is voor een van die jongens Klimt met de bank op en af. Nou, je uh, hezen de woud snotneuzen. Anders krijg je een lel om je oren van me. Heinz, ga van die bank af. Houd, in een kool. een Vervelend mens, met die snotneuzen van er. Dat moet ze trouwens van me. Papi, snijd die takjes voor me af. Papi! Hier. hier mag je niets afsnijden, Bernd. En papi heeft trouwens geen mes. Oh, wat voor Zeg eens, zijn die kinderen van u? Ja, Paul. Wat lijken ze sprekend op elkaar. Natuurlijk, het zijn toch tweelingen? Oh, oh tweelingen. Oh, zit dat zo? Ja, zit dat zo? Ja, ligt dan. Zijn die kinderen van u? Ja, Paul. Nou, maar wat lijken die sprekend op elkaar. Zeg eens, zijn die kinderen van u? Hmm. maak ik ze ineens? Hmm. Hmm. Gek mens. Ga maar naar zitten, Grine. Heb je je hoofd bij, mami? Ja, Bernd. Ik kan ik het tegen de zuster zeggen? Of tegen de dokter? Nee, schat, laat maar. Het is dadelijk weer over. Gelukkig, mamme. Gek mens. Zeker niet goed snik. Ze zijn niet geen van alle goed snik, geloof ik. Geen mens die een behoorlijk antwoord geeft. Hm? Het is me je troep wel. Zeg, Paul. Ja? Als je... Als je uit het ziekenhuis mag, hè? Zou je dan weer bij ons willen komen? Bij ons komen? Hoezo? Naar keerswalen. Hé... Hey. Kerstweiler, kent u Kerstweiler? Ja, daar wonen we toch. Mooie streek, ik heb er vroeger nog gewerkt. Kan ik daar weer aan het werk? Nou, dat zou voorlopig wel niet gaan. Hoezo niet? Je moet het nog kalm aan doen, heeft de dokter gezegd. Puh, de dokter, wat voor een dokter. Welke dokter nou eigenlijk? Professor. Ken ik niet, ik heb nooit gestudeerd. Het is bij ons heel mooi nu. In de tuin en overal. En, en Karl, hè? die jongen van Zatler, die heeft de tuinstoelen voor me geschilderd. En ook het priëel. En je zou lekker in de tuin kunnen gaan zitten. Of, of in je werkplaats weer iets gaan doen. Of lekker naar de radio luisteren. O oh ja, de televisie is ook weer gemaakt. En jouw hobbyblad komt ook nog altijd. Alles is er nog. En ik heb alles zo gelaten. Alles... Is... Zo, zo, zoals vorig Nou, en Je kunt natuurlijk ook rustig boven gaan slapen. Op je eigen kamer, als je dat wilt. Dan kun je zoveel snurken als je wilt. Snurken? Hoezo? Hm? Hoe weet u dat ik snurk? Nou, dat heb je toch altijd gedaan. Ja, goed toegegeven, ik snurk. Maar het is dan nog geen reden om mij verwijderd te maken. Of wel soms? Nee, nee, nee Helemaal nee, geen joh. reden om ruzie te maken. Nee, nee, opal. Hey, niet nee. met mij. Niet met mij, verstaat u. Niet met mij. Nee, nee. Ja, Paul, Tja, kalm, snurken maar. die is goed. Ruzie zoeken. Mij niet gezien. Zeg eens. Moet u eigenlijk altijd die kinderen meebrengen? Ja, natuurlijk. Er is thuis toch niemand die op ze kan passen. Je weet me Zijn die tegen... kinderen van u? Ja. Nou, laat u ze dan maar netjes thuis. Mm. stom mens. Ga maar naar een potje zitten grienen. Eerst ruzie zoeken en dan grienen. <hijst> Waar ze al niet lol in heeft. Nou ja, ik bedoel, ik heb niks tegen u. Werkelijk niet. Hé, hey, hoort u eens. Hebt u sigaren bij u? Ik heb je weer hoofd bij Mami? Zo, kom jij eens hier. Schop dan nog eens tegen die bank als je durft. Dan krijg je de map terug. Hm, mm. stom tuig. Klaart het hier maar rond, altijd gabi Het komen we dan nog net te kort. Kom, Bernd, ga mee weg. We gaan op de scholen. Ja, Mister! Ah. Zo, eindelijk. Klaart het hier maar rond en trapt tegen de bank. Je kunt nog niet eens nadenken. Wat is dat nou weer? Zo, beest op een hoofd, op een oor, daar. Alweer. Wat is dat voor een beest? Oh, een vlieg. Nou weet ik het weer. Een vlieg. <laughs> Verdomd tuig. Die gaat er aan. Vette vlieg, ik krijg jou wel. Ik knap je uit je smerig vel. Tra la, -la, -la, -la. Tra -la, -la, -la, -la, -la. Vette vlieg, ik krijg... Zo. Mooi hier. Lekker warm. Zon op mijn hand. Vlier. Groene schutting. Een groen vlierhol met bladeren. Lekker zacht. En warm. Lekker zon. Lekker wind. Gezellig hier. Lekker stil. <laughs> Gezellig hier, hè? Ja, Paul. Moet u hier meer zijn? Elke dag. U moet hier zeker wel meer zijn, hè? God, nog toe. Hoe zegt u? Nee, niets. Laat maar. Niets? Nou, dat is ook niet veel. <lacht> u uh, moet hier wel meer zijn, zeker, hè? Komt u uit Duren? Nee, Gersweiler. Zo, kerstwaardig. Daar ben ik bekend. Mooie streek. Hé, hey, als u toch in kerstwaardig komt, kunt u dan voor mij een fles bier meebrengen? Of een fles oude klaren? Je mag toch geen sterke drank hebben, Paul? Dat weet je toch? Dat is het enige wat de dokter verboden heeft. Dat is vergif voor je. Zo, vergif. Maar, maar, maar sigaren? Hoe zit het daarmee? Kunt u sigaren meebrengen? Ja, natuurlijk. Maar alleen bolknak. Ik rook alleen bolknak. Ja, dat weet ik, Paul. Mooi. Nou, er dan eens een paar mee. <tie> ah, mooie bladeren. Priëel, schaduw en zon. <tie> mooi hier, vindt u niet? Ja, maar in Kersweiler is het ook mooi. Zeker. Hoe komt u uit Kersweiler? Ja, daar kom ik vandaan en ik reis er ook weer naartoe straks. Zeg, Paul, wil je niet weer bij ons komen in Gershuijler? Hoezo? Bij mij, bij ons. Bij u? Ja, gewoon bij mij. Ja, maar hoe, wat, wat, wat moet ik daar dan? Gewoon niets. Leer maar wonen. Ah, nou snap ik het. Nee hoor, daar komt niks van in. Niks hoor. Maar, maar waarom dan niet? Hey, geen geld. Ik heb geen geld. Dat geeft toch niets? Ja, dat zegt u nou. Je zou het best kunnen rooien. Hè? Ik zou bijvoorbeeld weer voor een uitzendbureau kunnen gaan werken. De je hebt toch je uitkering? Aha, uitkering. Zie je wel? Nee, nee, mevrouw, mij niet gezien. Ik heb ze alle vijf nog goed bij elkaar. Nou ja, je kunt je uitkering ook voor jezelf houden. Daar gaat het helemaal niet om, Paul. Nou, rij je straks mee? Naartoe? Naar Gersweiler. Naar ons. Hé, hey, Gersweiler bent u kerstwaaierig. Ja. Nou... Wil je niet meegaan naar ons? Wat heb ik daar te maken? M maar... Paul... Wij... horen toch bij elkaar. Huh? Hoezo? Ach, idioterie. Die is echt niet goed, Snik. Zit me net te janken. Laat ze me liever met de sigaar voor de dag komen. Eh... Ja. Hoor eens, hebt u misschien een sigaar bij de hand? Hier. Kijk, bolknak. <laughs> Precies mijn merk. Hebt u ook lucifers? Ja. Dank u. Zeg, Paul. Hm? Vertel eens eerlijk. Moet ik maar liever niet meer zo dikwijls komen? Hm? Hoezo? Ja, ik bedoel... Uh... ...moet ik maar niet voor niet meer elke dag hier komen. Ik bedoel, het zou immers kunnen zijn. Maar ja, misschien vind je het wel vervelend dat ik zo dikwijls kom. Nee, nee, hoezo? U kunt rustig komen, ik heb niks tegen u. Echt niet. Komt u maar gerust elke dag. Of zal ik je nu en dan eens schrijven? Of een pakje sturen? Ja, stuurt u mij maar eens een pakje. Met sigaren. Maar alleen bolknak. Ik rook alleen bolknak. Meneer Tobisch, het is zover. Zo, dan gaan we maar. Zal ik u een arm geven? Ja, dank u, het gaat wel. Bent u straks nog hier? Ja, Paul. Ja, uw vrouw wacht op u. Komt u morgen terug? Natuurlijk, Paul. Tot ziens dan. Denkt u aan de sigaren? Verdraaid, zit we daar alweer te grienen. Komt u mee, meneer Tobisch? Ja. Vergeet u de sigaren niet? Wees maar niet bang, meneer Tobisch. Uw vrouw denkt overal aan. Ja. Kent u die vrouw? Ja, natuurlijk, meneer Tobisch. <laughs> een gek mens, vindt u niet? <laughs> Helemaal niet, meneer Tobisch. Ik vind dat ze aandoenlijk goed voor u zorgt. Hm? U hebt een erg lieve vrouw. Ja, ja zeker. <laughs> Ze brengt me altijd sigaren, weet u. Ja, dat doet ze. Zo, we zijn er. Pas op, de deur. Oh, wat een mens hier. Dames en heren, vandaag heb ik voor u een patiënt meegebracht... die een heel curieus ziektebeeld vertoont. Ach, oh, meneer Tobich. Mooi. Gaat u hier maar eens zitten. En kijkt u mij eens goed aan. Kent u mij, meneer Tobich? Ja. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Van Gersweiler is het niet? Nee, in Gersweiler daar ben ik nog nooit geweest. Maar ja, zeker. In het café bij het station, bij Tony. Bent u daar geen kammer geweest? Nooit, meneer Tobich. Ik heb nog nooit als kalmer gewerkt. O, als hulpkalender misschien? Nee, ook niet als hulpkalender. Gek, maar ik had er toch een eet op gedaan dat ik u kende? Ja, maar u kent mij ook, meneer Tobi. Maar niet van Gerswijlen. Denkt u eens na. Zijn we elkaar al niet eens eerder hier in huis tegengekomen? Ja, dat is het, ja. Ziet u wel. En wanneer was dat dan? Gisteren. Nee, nee, gisteren niet. Maar maandag, bij het onderzoek. Maandag, ja. Meneer Tobie, wat ben ik van mijn vak? Wat zou u denken? Eh, vak? Ja, ho hoe bedoelt u? Nou, waar ik voor geleerd heb. Wat denkt u? Eh, geleerd, ja. Dat is moeilijk te zeggen. Voor bakker misschien. Of voor slager. Hm. Kijkt u eens om u heen, meneer Tobie. Wat is dit wel voor een zaal? Mooie zaal. Mooi groot. Nou ja, hij zou wel wat groter kunnen zijn. <lacht> maar waarvoor denkt u dat deze zaal dient? Denkt u eens na. Waar bent u hier? Ja. Misschien voor de rechtbank. Voor de rechtbank, denkt u? Oh. En wat zijn dat dan voor mensen hier? Ja. Dat, dat zijn misschien de... De toeschouwers, of, of hoe heet dat, de juryleden? Nee, dat zijn studenten, meneer Toby. Kijk eens aan. Studenten. Maar waarom denkt u dan dat u voor de rechtbank staat, meneer Toby? Ja, omdat ik. Uh, misschien wel. iets heb gestolen. Hebt u dan iets gestolen? Hoezo? Meneer Toby, hebt u soms ergens iets gestolen? Ik nooit! Ik heb altijd fatsoenlijk gedragen. Ja, dat geloof ik graag. Hoezo geloof ik graag? Dat is zo, dat kunt u overal vragen. Aan iedereen. Aan wie dan bijvoorbeeld? Allemaal. Iedereen. Dat kunt u aan iedereen vragen die mij kent. Nee, nee, nee. Mij niet gezien. Mij niet gezien. Mooi, meneer Toby. Akkoord. Nou, en vertelt u ons nou eens hoe het met uw gezondheid gaat. Hebt u ergens pijn, ergens klachten over? Nee, echt niet. Dus u maakt het goed? Ja, heel goed. Maar soms hebt u toch last van duizelingen, nietwaar? Oh, alleen bij het bukken. Alleen als ik buk. Juist, ja. U wordt duizelig als u bukt. En hoe gaat het met slapen? Slapen, prima. Ik slaap heel goed. En de eetlust? Allemaal in orde. Ja, Allemaal in orde. Nou, heel goed. Dat is dan mooi. Uh, hebt u vandaag ook al uh, middageten gehad? Ja. Zo? Nou, dan hebt u wel erg vroeg gegeten. Uh, wat hebt u gehad voor middageten? Nou, aardappelen. Alleen maar aardappelen. Anders niet? Anders niet. Echt? Alleen maar aardappelen? Nou, Alleen. denkt u eens goed na. Nou. Alleen aardappelen. Nou, en groenten dan. Dat is toch zeker ook. Groenten? Ja, ook. En natuurlijk ook vlees niet, hoor. Ja, natuurlijk dat ook. Nou, ziet u nog wel. U moet onze kukken geen slechte naam bezorgen. <laughs> Aardige mensen. Lachen. Plezierig hier. Nou, we zijn vandaag weer in een bovenste beste bar. Meneer is u zou wel weer vloog aan het werk willen, is het niet? Aan het werk, ja. Waar hebt u het laatst gewerkt, meneer Tobies? In Gershuiler. In Gershuiler? Juist, ja. En weet u ook nog waar het was in Eh uh, Op het bedrijf... Uh... U bedoelt het landbouwbedrijf? Ja, landbouwbedrijf. Mm. En wat hebt u daar zo al uitgevoerd? Och, van alles, alles wat zo te pas komt. Gemolken? Gereden? Gereden, ja. In wat voor een wagen hebt u daar gereden? Een personenwagen of meer een vrachtwagen? Uh, personenwagen? Uh. Volgens mij was het op een tractor. Ja, tractor kan ook wel zijn. Ja. Nou, maar dat maakt toch een groot verschil? Hoezo? En meneer Tobisch, weet u ook bij wie u het laatst gewerkt hebt? Hoe bedoelt u dat? Nou, hoe uw werkgever heette, waar u het laatst hebt gewerkt. Och, ik heb bij zoveel mensen gewerkt. Ja, natuurlijk. U bent een paar keer van betrekking veranderd vroeger. Maar bij uw laatste werkgever bent u in elk geval vier jaar gebleven. Weet u dan niet meer hoe die heette? Nee, ik kan er op het moment niet op komen. Dames en heren, wij zullen nu eens kijken hoe het met het opnamevermogen staat. Uh, zegt u mij eens na, meneer Tobisch. Derde Bereden Artilleriebrigade. Derde Bredede brigade. Het lezen, kunt u aan de kant lezen? Uh, slecht. Zo, hoe komt dat dan? Ja, ik, uh, ik kan me niet concentreren. Juist, yes, ja. Uh, hoe heet onze bondskanselier, meneer Tobisch? Bondskanselier. Heet Adenauer. Nee, nee, nee, die is dood. Oh, uh, wel gecontroleerd. Tja, uh, hoe heet de bondspresident? Uh, Lupke. Precies, meneer Toewis. Uh, wanneer is de Eerste Wereldoorlog geweest? 1418. Goed. En de Tweede Wereldoorlog? 1418? Nee, nee, nee, die was wat later, denkt u eens na. Wanneer was de Tweede Wereldoorlog? Dat zeg ik toch, 1418. Weet u ook op welke dag u geboren bent, meneer Torbys? 8, 11, 26. Heel goed. Uh, hebt u nog familie? Nee. Nee? Helemaal geen familie? Nee, geen kip. Uh -huh. Hebt u er dan nooit eens over gedacht te gaan trouwen of u te verloven? Oh, jawel. Ja? Hm. Wanneer was dat dan? Och, dat is lang geleden. En waar was dat dan, meneer Torbys? In Silesië? Silesië, ja. Was dat niet in Gershwar? Dat kan ook wel zijn. Huh. En weet u nog hoe dat meisje heette? Welk hm? meisje? Het meisje met wie u wilde trouwen. Ja, hoezo, -ho wat is er met dat meisje? Of u haar naam nog weet, of u nog weet hoe ze heette. Oh, ja, Hertha. Hertha heette ze. Heel goed. En hoe zag Herta eruit? Aardig. Ze zag er heel aardig uit. Ja, was ze blond of bruin of had ze zwart haar? Wat denkt u? Ja, zowat uh, tussenin. Was ze niet zwart dan? Kan ook wel zijn. Hm. Krijgt u ook wel eens bezoek hier op de afdeling? Jawel, er komt altijd zo'n vrouw hier. O ja? Wat is dat dan voor een vrouw? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is die met die sigaren, weet u? Die brengt sigaren voor me mee. Juist, meneer Tobi. Ja. En weet u ook hoe die vrouw heet? Nee, geen notie. Ze brengt sigaren voor me mee. Herta, meneer Tobi. De vrouw heet Herta. Ja, dat is zo. Ze zegt dat ze Herta heet, dat komt uit. Herta, zo heet ze ook. Hm. En waarom denkt u zo Herta u hier komen opzoeken? Tja, ik moet u zeggen, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar wat denkt u er zelf van, meneer Tobie? Nou ja, ze, dat ze misschien... nou ja, Eerlijk gezegd, ik geloof dat ze met mij wil aanpappen. Wat bedoelt u daarmee, meneer Tobie? Nou ja, ze, ze wil, laat ik zeggen... met mij de koffer in, zoals dat heet. Mm -hmm. Maar ons heeft Herta verteld dat zij uw vrouw is. Wat? Hoe bedoelt u? Dat zij met u getrouwd is. Wie? Herta, de vrouw die u altijd opzoekt. Die met die sigaren? Ja, de vrouw die uw sigaren brengt, precies. Ja, maar. Wat is er met haar? Wel, die vrouw heeft ons verteld dat ze met u getrouwd is. Getrouwd? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Oh, jawel, meneer. Nee. Vrouw. Hertha heeft ons het trouwboekje laten zien en ze heet Hertha Toby. En ze is met u getrouwd en wel sinds 5 juni 1959. We hebben dat trouwboekje al eens laten zien, zelfs een keer of vier, vijf, dames en heren. Uh, wilt u het nog eens zien? Nee, nee, dat kan niet kloppen wat u zegt. Dat kan niet kloppen, van mijn leven niet. En waarom niet, meneer Tobi? Verschrikkelijk <laughs> eenvoudig, dan moest ik het toch weten. Nou, misschien bent u het gewoon vergeten. Nee, nee, nee, dan moest ik het toch zeker weten. <laughs> meneer Tobi, kijkt u dan eens naar uw rechterhand? Ja, en? Valt u niets op? Nee, waarom? Wat hebt u daar aan uw vinger? Een ring? Dat is een ring, precies. En wat voor een ring? Ah. Gouden ring? Een trouwring, meneer Toby. Een trouwring. Ja, trouwring. Die is me nog helemaal niet opgevallen. En weet u ook wat er in die ring staat? Nee, hoezo? Herta staat erin. Wilt u eens kijken? Huh? Ja. Het gaat er niet af. Kijk hem. We gaan er niet af. Nee, precies, meneer Tobie. Omdat u deze ring al zo lang draagt. Okay. Wat zullen we nou hebben? Hoe komt die ring aan mijn vinger? Wat is hier allemaal aan de hand? Maar, wat voeren ze met me uit? Erin luizen. Ze willen me erin luizen. Nee, joh. Oplichterij. Bedrog. Ik doe niet meer mee. Dat is oplichterij, meneer. Doorgestoken kaart. Meneer Tobie. Nee, is eruit. Laat me los. Verlakkerij. Politie. Kalp. Kalm op! Ja. Laat me los! Laat me kalm, los! Houd u zich toch kalm Blijf met je handen van mijn lijf! Weg! Laat me we met rust! Laat me los! Houdt u zich uh. toch kalm, meneer Tobi's? Gaat u zich... Ik wil naar huis. Oh, gaat u nou weer zich? Nee, nee. Ik schijn er mee uit. Nee, ik schijn eruit. Ik... Ik wil naar huis. Dames en heren, u ziet onze patiënt is opgewonden wat te begrijpen is. Maar dat gaat wel over. Doe, doe meneer Tobies, hey. zo, zo, kom, kom. Gaat u nee. nou maar weer zitten, hè? Ik wil naar huis. Waar woont u dan, meneer Tobies? Uh -huh. Waar woont u? Dat weet ik niet. Geen mens die mij dat zegt. Naar huis, alstublieft. Toen nou, laat me gaan. Laat u nog één keer genade voor recht gelden, alstublieft. Alsjeblieft, ja... Mag ik nou naar huis? Dadelijk, meneer Tobies. Zo dadelijk mag u naar huis. Ja. Maar we, we praten eerst dus nog een mis. beetje. Heel ja. rustig en verstandig. Hmm. Hm. Verstandig praten. Maar hier krijg je toch van geen mensenzinnig antwoord? Geen moe vertelt je wat er aan de hand is. Ja, u ook. U bent ook geen arbeider. Allemaal smoesjes en aardvluchten. vluchten. Hmm. God, God, wat zijn dat nou voor mensen? Borst. Er is een kuil, zwart gat in de stal onder de planken. Zwart, allemaal zwart. De regen heeft het beschot weggespoeld. De is gesmolten, alles vol water. De planken drijven weg. Nou zie je de kuil niet. had verdronken. Zwart gat. Allemaal nat. Neus. Kijk dames en heren, let u eens goed op de affectlabiliteit van de patiënt. Een karakteristiek symptoom. Het is met onze patiënt Jankje Hout, Jankje Lacht, zoals het in de volksmond heet. Hij vervalt van het ene uiterst in het andere zonder enige aanleiding. Hallo meneer Toby. Ja, daar lacht hij weer netjes hè. Koekoek meneer Toby, daar komt de muziek. Ziet u nou wel? Nu is alles weer in orde. Is het niet? Alles weer in orde. Ja. Allemaal eenvoudig genoeg. Herta is uw vrouw en wij kunnen het weer goed samen vinden, hè? Ja, hoor. Helemaal in orde. Nou, ziet u nou wel. We moet toch geen ruzie maken, vindt u ook niet? Nee, hoor. Hm. Ziet u? Ja. En met Herta zult u het ook goed kunnen vinden, is het niet? Met wie? Met uw vrouw. En met welke vrouw? Ja, dames en heren, en nu de grote vraag: wat is dat? Hoe noemen wij dit ziektebeeld? Oh. Nu, nee? de heren examenkandidaten. Ja, die juffrouw daar. Amnestisch psychosyndroom? Precies, praat u maar rustig een beetje haar. Amnestisch psychosyndroom. Of zoals wij liever zeggen, Korsakov syndroom. Naar de man die dit ziektebeeld, zij het dan ook op een andere basis het eerst beschreven heeft. Het uh, dossier, alsjeblieft. Korsakov heet hij. Huh. gekke naam. Maar hij is aardig. Aardige, vriendelijke man. Dames en heren, ik mag hier even het korte voorgeschiedenis vertellen. De patiënt werd meer dan drie maanden geleden... met een hersenschudding bij ons binnengebracht. Hij heeft dus een Korsakov-syndroom op traumatische basis. Of kort gezegd, een traumatische Korsakov. De patiënt lag een paar dagen in coma kreeg toen langzaamaan het bewustzijn... ...en toen sindsdien onveranderd het beeld dat u... Daar vult... heb je de zon. Warm op mijn hand. Warm op de muur. Een warme muur van het huis. In de zon. Daar zitten van die plekken... ...leien. Nee. Een warm zwart stuk blik. Dat komt van de zon. Ja, mijn hand op het blik... Het is vastgemaakt met spijkers. Twee spijkers, ja. Een roest. Daar is de kop afgebroken. Je schuurt je mouw aan. En onder het blik, wat is daar? Een plank onder het blik. Een en al molm. Een hold in het hout. Ruikt goed. Snuiftebak. Schneeberk snuiftebak. Dat is van... Pommers. Maar losgeraakt. Plek in de muur. Dat heeft de regen gedaan... ...weggespoeld over de sneeuw. Zo wit en geel. Wie heeft het eikelpot gemaakt? Meele erop gestrooid, alles uitgewist. Alleen maar flarden. Ja, sneeuwbergen Wit als sneeuw, rood als bloed in de zon. Het is een warme muur in de zon, onder ja, je hand. De warme, vochtige houtmolen. Een warme hand in de hoogte. Veranderingen van de persoonlijkheid... Wegvallen van remmingen, verhoogde intensiteit, speciaal van egoïstische drijfveren... en tenslotte de affectlabiliteit die ik u al kon demonstreren. En wel, dames en heren, hier is het ten gevolge van de hersenschudding... ook gekomen tot diffuse necrose van de grote hersenen en de hersenschors. Op een paar ganglige cellen hoeven niet te kijken. Maar als het verlies in de miljoenen gaat lopen, dan krijgen we verergerende functie... En bij het voorbeeld van onze patiënt ziet u vooral de duidelijk in het oog lopende amnestische symptomen. Het verlies aan grijze stof heeft een retrograde amnesie tot gevolg gehad. En schoon welke mogelijkheid benutten om met medewerking van zijn familie de patiënt met zijn verleden te confronteren, is hij niet in staat zich zijn pretraumatische ervaringen te binnen te brengen. Vandaar zijn gedesoriënteerd zijn, zijn radeloosheid. Er zit een stem in mijn oor, een geruis. Het is meel dat naar beneden valt, stof in de zon dat danst door het raam. Het licht op mijn hand, mooi, zacht, wit, een straal op mijn hand. Het is sneeuw die uit de lucht valt. Het is water in de kom, een mooie, warme, gele kom. Ik was mijn handen boven de bloemen. De gewassen bloemen. Het was een roos. Niet alleen nu is het een vlek in de sneeuw. Maar zo zien ook zijn opmerkingsgave verleuren. Dat wil zeggen, onze patiënt is niet meer in staat... nieuwe informaties op te doen... nieuwe posttraumatische ervaringen te verzamelen... en zo nodig zich te herinneren. We zullen nu eens zien of we zien een nog... Tegel een tegelachtige kachel met een afbeelding erop. voelt warm aan. Een stad met torens in de sneeuw. Iemand heeft er overheen geveegd. Of het regent. Ja. Het sneeuwt op de huizen. Een band hangt boven de torens... ...dwaarts in de lucht met omgekrulde uiteinden. Daar staat iets op. Er heeft een hand overheen geveegd. Over de hemel of over de sneeuw. Kers, waaielig. Wat betekent dat? Kersweiler. Hallo, meneer Tobies. Hm. Niet slapen. Hè? Kom, opletten. We gaan nog een beetje rekenen. Kersweiler. Meneer Tobies. Hm, ja. Ja. Zo, bent u weer bij uw positieve? Ja. Nou, dan goed opletten, hm. meneer Tobies. Hm. Ik zeg u nu een getal voor u dat u goed moet onthouden. Ik vraag u er straks naar. 384. Zegt u het meest na? 384. Yes. En niet vergeten reur, 384. En zegt u me nu eens alsjeblieft: hoeveel is 3 mal 7? 3 mal 7. Ja, hoeveel is dat? 3 mal 7. Oh, uh, 21. Heel goed. En 7 maal 9. Uh, 63. Precies. En 7 ma 12. 84. Goed zo. En hoeveel is 15 plus 9? 24. Uitstekend. En 21 plus 13. Ja. ja. O ja, ze zitten daar nu allemaal mee te rekenen. Kijk eens wat een moeite ze ermee hebben. <lacht> Vriendelijke mensen. Plezierig hier. 21 plus 13, net ja. door wie. En 10 is 31. En 3 is. 34. Uh, 34. Bravo! Haha, oh, oh. zie deze klappen zelf. En, en laten we nu eens. Uh, aftrekken. Hoeveel is. 34 min 13? Uh, 24. Nee, nee, nee, We hebben de 3 vergeten. Welke 3? Nou, denkt u eens na. 34 min 13. 23. Nee, niet raden, meneer Tobies. Rekenen. 34 min 10. 24. En 24 min 3. 21, 21. Maar dat is heel goed. Ziet u nou wel. U kunt het best. En eh, 97 min 35. Ja. Rekenen. Ze rekenen allemaal? Zeker een school. Ja. Daar staat een bord. Rekenles. Witte cijfers onder mijn hand. Onder mijn mouwen. Hm, Wit stof. Met meel. Nee, nee, nee. Dat is krijt. Dat is een moeilijke som. Pommats komt eruit. Wat komt eruit? Krijt onder je nagels. Wat een akelig gevoel. Krijt. Ze zitten allemaal te wachten. Hoe heet dat getal? Hm, vijf. Dat is een vijf. Nu is het uitgeveegd met mijn mouwen, met de doek. Alles wit. Nou krijg ik een slecht cijfer. Dit is het slechtste cijfer. Dat komt op mijn rapport. Dan moet ik in het hok. Zwart gat. Boommans verdronken. In mijn nek alles nat. Wit laak. Wit als sneeuw. Rood als bloed onder mijn nagels. Nou, meneer Toby. Hm, ja. 97 min 35. Ja. Nou, niet in slaap vallen. Ja. Hoeveel is 97 min 35? Ja, 35. En hoe luidt het getal dat ik u daarnet heb voorgezegd? Het getal dat u moest onthouden? Ja, wat voor getal? Ik dank u wel, meneer Tobisch. Dat was het voor vandaag. Het beste. Gaat u mee, meneer Tobisch. Ja. Hier langs. Ja. En zo, dames en heren, ziet u dat het syndroom zich zou herstellen, is in dit geval helaas niet uitgekomen. Er blijft een defectoestand, een dementie. Met onze therapeutische kunst zijn we aan het eind van ons Latijn. Zuster, wat blijft u nou? Hier, ik ben er al. Komt u mij, meneer Tobisch? Ja. Zal ik u ondersteunen? Ja, dank u wel, ja. Lekkere zon. Door het raam. Lekker warm. Zon op de grond. Deuren. Een school, zeker. Huh. Zegt u eens, is dat hier een school? Een kliniek, meneer Tobisch. Komt u maar. Telkens netjes de ene voet voor de andere. Zo. Dat is de hal. En daar heb je de lift Kijk Daar heb je de vrouw met de sigaren Wie staat er naast haar? Oh Een dierenarts Dat is de dierenarts die met haar staat te praten Papi, papi met de trap, ik wil de trap Maar meneer Tobies, wilt u geen afscheid nemen van uw vrouw? Ik wil naar bed Maar uw vrouw staat op u te wachten Afscheid nemen, handje geven Nee, nee, nee Dan kijk ze hier naartoe heeft een doek in de hand. Een witte doek, wit als sneeuw, rood als bloed, aardappels als... Nee, nee, niet met de lift. Daar staat die vrouw. Liever de trap op. Nou, nou zwaait ze. Nou, naar, naar bed alsjeblieft. Ja, tapi. Nou, nou gaat ze weg. Heeft zich omgedraaid. Met de doek. Het voelt ze toch uit met die doek. Een neus nou, dus zeker. De dierenarts houdt er vast. Hij houdt er bij de arm. Gekke lui. Allemaal niet goed snik. Linkerbeen. Rechterbeen. Zo. Nou. Ziet u wel? Trappen lopen gaat nou ook al. Zitten. Ja. Uitrusten. Maar meneer Tobisch, u kunt hier toch niet op de trap gaan zitten? Vooruit meekomen. Uitrusten. Maar er was toch... Ik wou toch... Oh ja, precies. Hé, hey, kunt u die vrouw nog eens herinneren aan die sigaren? Ze moet sigaren meebrengen. Bolknak, hè? Dat zullen we doen, meneer Tobisch. Maar komt u nou netjes mee. Mooi. Zit u wel? U kunt het best. Ja, ja. Dat was een inspannende dag. Hele tijd werken en niets roken. Geen sigaren, helemaal geen een. Allemaal niks, helemaal niks. Oh. Dan voel ik het weer. Mijn nek, op mijn borst. Allemaal nat. Aan mijn neus, aan mijn mond... Een mens die iets zegt. Waarom is er nou niemand? Geen mensen. Het bed is zo breed. En de bank in de kamer bij het raam. De bank bij de kachel, ja. Waarom zegt nou niemand? Waarom hè? Ik ben moe. In mijn rug. Aan het raam geen mens op straat. ...en de sneeuw... ...de sneeuw valt uit de lucht... ...achter de ruit... ...een wesp... ...in de winter... ...zijn vleugels... ...geen mens... Goedenacht Paul... ...ja, ben moe... ...strak stijf dier op de ruit... ...in mijn rug warm als de poes... ...als haar vel in de sneeuw... ...achter de ruit... Sneeuw valt uit de lucht. Zwarte witte schuur. De kamer. Hm, de kachel. Warme kachel bij het raam. Wel triste, Paul. Pommats is over het tuinpad gelopen. en heeft sporen gemaakt. Die lelijke Pommats. Wel Paul. Oh, ik ben moe. Ik wil. Slapen. Sneeuw valt uit de lucht. Hij valt zachtjes de hele tijd. Op het huis. Hm? Op de stal. Op, op de schuur. Hij valt op de put. Op de planken. Op planten. Hij valt op het gat. Hij bedekt het met een witte laag. De sneeuw wist de sporen uit. Net een stil, wit land... Korsakoff-syndroom. Een spel van Theodor Wijsenborn in een vertaling van Gerard van Kanthout. U hoorde de stemmen van Hans Veerman, Hettie Berger, Joke Hagelen, Paula Major, Rob Gerards, Frans Somers, Nel Snel en Ellie den Haring. De regie had Leon Povel.